Ja, en dit was het uh, einde van z'n op zaterdag. Zometeen uh, de heren uh, van uh, Entertainment for You tussen 5 en 7 uur. En Albert Jan en ik zijn er volgende week weer en ander. Uh... Ik niet. Wanneer ben jij er weer trouwens? We zijn gewoon in oktober gestart. Oké, okay, ja, nou, ja, dan moet je bij info zijn, hè? Ja. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Gert Kuik met het NOS Journaal. Voor het tweede jaar op reis is het aantal vuurwerkslachtoffers gedaald. Vergeleken met twee jaar geleden is het aantal gewonden met bijna een derde afgenomen naar 770. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consumentenveiligheid. en Veiligheid. Ook zijn de verwondingen over het algemeen minder ernstig dan in andere jaren... en is er dit jaar niemand omgekomen door vuurwerk. Verder is het aandeel illegaal vuurwerk sterk afgenomen. Steeds meer Nederlanders kopen een brommer of een snorfiets. De teller stond begin vorig jaar op 874.000 voertuigen. Dat is 22% meer dan twee jaar geleden. Al jaren zijn brommers favoriet bij jongeren. Maar het CBS constateert nu ook dat steeds meer 18-plussers er een kopen. En zij kiezen vooral voor een scooter. Regen heeft het programma van de Australian Open vertraagd. Veel tenniswedstrijden zijn verplaatst naar morgen, waaronder die van Robin Haase tegen de Tsjech Thomas Berdic. Timo de Bakker verloor vannacht in de eerste ronde van de als zevende geplaatste Amerikaan Annie Roddick. Bij de vrouwen is in de eerste ronde al een gerenommeerde speelster uitgeschakeld. De Russin Maria Sharapova verloor in drie sets van haar landgenote Maria Kirlenko. Twee jaar geleden won Sharapova de Australian Open, nu was ze als veertiende geplaatst. In Den Haag is de parlementaire commissie De Wit begonnen met openbare hoorzittingen. De commissie onderzoekt de oorzaken van de kredietcrisis. De commissie praat met deskundigen en kopstukken uit de financiële wereld. Op dit moment is de directeur van het centraal planbureau Teulinks aan het woord. De man die in 1981 een aanslag pleegt op de paus is vrijgelaten. Mehmet Ali Atscha zat in Italië bijna twintig jaar vast voor die aanslag... en daarna moest hij in Turkije de gevangenis in voor de moord op een Turkse journalist in 1979... Atja leidt aan een persoonlijkheidstoornis. In de verklaring zegt hij vandaag dat hij de messias is en dat de wereld deze eeuw vergaat. Het weer nevelig en op een enkele plaats mist. Verder vanochtend geregeld zon. Vanmiddag toenemende bewolking. En vanuit het noorden wat regen of motregen. Het is vanmiddag 4 tot 6 graden. Dit was het, Edward.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 De goede handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Zelf bij het drinken van wat water. als oh, zuster, blijf er even bij me staan. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster, Haal ik de morgen? Nacht zuster. Ik, doe iets aan ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippen wel. Zuster zeg me maar, blijf ik wel in leven.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 Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, wat Nacht, ben ik zonder al je zorgen. Zuster al ik de morgen. Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Nacht zuster. Waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. al ik de morgen? Nacht zuster. Nacht zuster. Nachtzuster. Nacht zuster. Nacht pijn, de pijn, de pijn, pijn. Nacht zuster. Nacht sister, uh Nacht The pain, the pain,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 De ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Our old world is hard to. Find. Never mind to keep Were you always this unkind? We lie barely up in the pool of us We lie barely up in the pool of us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 What?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 Wat naïef of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een gulzucht verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die wan. laat mij in die wan. laat mij in... Om bruggen te bouwen, soms drom ik ervan. Laat mij in die war, laat mij in die war, laat mij in die war.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 FM Z